12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Fraude-internetbankieren via phishing neemt toe. Italië leent 3 miljard en de rente blijft hoog. En Wim de Bie, gasthoogleraar satire Universiteit Tilburg... Steeds meer zon vanmiddag. In de noordelijke helft van het land is er toch weer kans op mist. In de zon wordt het ongeveer 9 graden. Maar in gebieden met mist hooguit een paar graden boven nul. Tot en met donderdag houden we frisse nachten met kans op mist. Overdag moet de zon goed zijn best doen om door te breken. En daarna wordt het wisselvalliger en zachter. Fraude met internetbankieren, dat neemt nog altijd toe. En om dat tijd te keren heeft de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwe campagne gelanceerd. Phishing staat centraal in die campagne. Die als titel heeft Veilig Bankieren. Phishing, dat is in feite ja, vissen, hengelen naar uw bankgegevens door criminelen. Arno Leblanc in gesprek met voorzitter Boelestaal van de NVB. We zien een toename, maar die toename houdt ook gelijke tred met uh, het gebruik van uh, het internet. Uh, het aantal gevallen is 2400 per jaar, terwijl we inmiddels 11 miljoen mensen hebben die internet gebruiken. Dus dat is het verband met elkaar. Maar elke euro is er één te veel, 11 miljoen euro schade... En we moeten dat zien terug te brengen. Ja, en dat is flink veel meer dan vorig jaar, hè, die 11 miljoen. Ja, maar nogmaals, het houdt ook gelijk een tred met het aantal gebruikers van internet. En het houdt ook gelijk een tred met uh, het volume. Uh, in de zin van, mensen gaan ook steeds meer via internet betalen. Ja, vorig jaar ruim 1300 keer last van phishing. Dit jaar alleen al 2400 keer. Dat is wel de reden waarom we met de campagne ons richten op de burger. Van, denk eraan, je kan er zelf alles aan doen om het te voorkomen. Want het meest voorkomende is een nep mail en die is goed te herkennen. En als je hem niet vertrouwt, bel je bank. Maar delete hem. Je kan hem beter twee keer een, een echte mail nog deleten dan dat je één keer één fout opent. Ja, nu staan we hier bij een verkeersbord. Er staat een mannetje op die vist en ja. dan een apenstaartje aan zijn hengel. Wordt dat nou een beetje het beeldmerk van de campagne? Ja. Op de televisie hebben we een commercial waarin je hengelaars met hengels door schoorstenen en via ramen naar binnen ziet hengelen. En dan zie je een envelop op het een mailtje op het scherm verschijnen. En dat is het beeld dat we neer willen zetten. Oké, okay, nou uh, vergoed u, als mensen last hebben van phishing... maar ook van skimming trouwens, dan krijg je het geld gewoon terug. Het is niet zo dat je het kwijt bent. No. Gaat u daar gewoon mee door met dat vergoeden? Uh, dat is een onomstreden punt op dit moment. Omdat dat zit vast aan de komst van internet. Internet is nog niet een, een, een superoud medium wat helemaal 100% veilig te maken is. En die verantwoordelijkheid nemen wij. Ja, dat is natuurlijk geen prikkel voor mensen thuis om eens goed op te letten. Want ja, je denkt ja, als ik het kwijtraak, dan krijg ik het toch alweer terug. Nou, dat is wel een prikkel. Want mensen voelen zich daar onveilig bij. Als je merkt dat er geld is afgeschreven terwijl je dat zelf niet hebt gewild. Ook al krijg je het terug van de bank, dat is een heel onplezierig gevoel. Dat is net zoiets als dat erbij je ingebroken wordt en de gouden kan wordt weer teruggebracht. toch vervelend dat ze binnen zijn geweest. En wat is dan uw doelstelling van deze campagne? Met hoeveel procent moet het afnemen? Uh, dalen, dalen, dalen. Je kan daar geen cijfers tegenaan plakken. Maar uh, ik zou heel tevreden zijn als we het aantal gevallen tot stilstand kunnen brengen. Dus dat het niet meer groeit? Niet meer groeit. Ja. Bent u zelf wel eens slachtoffer geworden? Ik heb één keer een phishingmail gehad, maar die was zo, zo herkenbaar uh, vals dat ik hem meteen heb gedeleteerd. U bent er niet in getrapt? Nee, nee, maar er stonden zoveel taalfouten in. Misschien dat ik wat geluk had. Ja. En die maakt u niet, natuurlijk als banken, de taalfouten? <laughs> Proberen van niet. Italië is erin geslaagd 3 miljard euro te lenen op de kapitaalmarkt. Voor de lening van vijf jaar moet Italië 6,3 rente betalen. Vorige week lag dat percentage nog een procentpunt hoger. Het was genoeg belangstelling, maar toch veel minder dan normaal. De transactie wordt de analisten beschouwd als een goed teken, maar die hoge rente die baart zorgen. Op de langere termijn zou die rente niet houdbaar zijn. Italië betaalt nu bijna vijf keer meer rente dan Nederland voor zo'nzelfde lening. Intussen is de nieuwe interim-premier Monti begonnen met formatiebesprekingen. De nieuwe regering moet tientallen miljarden bezuinigen. En dan nog even de Europese beurzen, die schommelen rond de slotkoers van vrijdag. En de AEX staat licht in de min. Syrië. De minister van Buitenlandse Zaken van Syrië... heeft zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op een aantal ambassades in Damaskus. Onder andere de ambassades van Turkije, Saudi-Arabië en Frankrijk. Werden het afgelopen weekend belaagd door voedende aanhangers van president Assad. De actievoerders die konden het niet verkroppen dat de Arabische Liga... Syrië wil schorsen als lid van de Liga. Correspondent Sander van Hoorn is in Beirut. Sander, ik dacht dat Syrië ja, toch die protestactie oogluikend had toegestaan. En dan komen ze nu met excuses. Ja, allebei is daar um, oogluikend toegestaan. Zeker in het regeringshart van Damascus kun je niks doen zonder dat uh, de regering in elk geval dat uh, stilzijgend toestaat. Dus daar hebben ze van geweten en ze hebben het goed gevonden. Maar die excuses zijn natuurlijk redelijk gratuït. Uh, die kun je makkelijk maken, dat zeggen dat het je spijt. Want daarmee zeg je niks over de manier waarop je omgaat met de uh, protest en in eigen land. En ja, daar, daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken dus ook niks over gezegd. Ik vraag me dus ook af eerlijk gezegd, of het veel indruk gaat maken op die landen. Ja, de, de dreigende taal hè, tussen Syrië en, en niet alleen de Liga... maar ook Westerse landen, die taal lijkt alleen maar uh, harder te worden. En opvallend is dan Turkije, want die roeren ook flink de trom. Ja, en dat doen ze eigenlijk al langer. Erdogan, de premier van Turkije, is natuurlijk heel snel geweest... met bijvoorbeeld een bezoek aan Libië, aan de overgangsraad, toen nog daar. En hij lijkt aan de goede kant van de Arabische lente te willen staan. En heeft dus ook Syrië, dat duidelijk aan de andere kant staat... al heel snel heel hard toegesproken. Heeft ook al gedreigd met eenzijdige maatregelen. En ja, Turkije is ook al een land dat heeft laten doorschemeren... dat die excuses voor het aanvallen van het consulaat van Turkije... Dat dat dat niet voldoende is. Nou, er is dus gesproken over schorsing van de Arabische Liga. Syrië hangt dus wat boven het hoofd. Zijn ze nou echt bang dat ze echt uit de Liga worden gezet? Nou, uit de Liga in elk geval geschorst. Kijk, de, ze hebben een ultimatum gegeven uh, tot en met dinsdag, woensdag dan gaat de Arabische Liga er verder over. En eh, daar is dus nog een deurtje opengezet voor diplomatie. Ja, en die aanvallen op ambassades, al wel nu inmiddels met excuses. Het helpt natuurlijk allemaal niet. De Arabische Liga die zal, als er echt niet substantieel iets verandert... niet anders kunnen dan woensdag de daad bij het woord voegen... en inderdaad Syrië schorsen als lid van de Liga. Correspondent Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan naar Laren, de brandweer in Laren... is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand... bij een houthandel. Die brand ontstond gisteravond laat... en sloeg vannacht over naar de nabijgelegen bibliotheek. En zowel die houthandel als de bieb zijn verloren... en de angst was dat het daar niet bij zou blijven. In Laren staan namelijk nogal veel huizen met rieten daken. Dus de bewoners die kwamen met de schrik vrij. Het is een prachtige ochtend in Laren. De zon schijnt langzaam door de mist... En de vogeltjes fluiten alsof er niets aan de hand is. Maar voor de bewoners van deze toch vrij dure villa-wijk was het een hele onrustige nacht. Nou, een hele angstige nacht. Nou, ja. eigenlijk avond. Het is het gesprek van de dag op straat. Ja, meters hoge vlammen, dat was... Uh, ja, en er riet het dak natuurlijk. Uh, je bent zo bang dat je het dak ook dan gaat. Een tuinslang erbij. En uh, ja, kijk, we gaan de vonken heen. Oh, gelukkig. Andere kant op. Dat is natuurlijk ook egoïstisch gezegd, maar ja, zo is het wel natuurlijk. Nee, het was echt angst, angst en jarig. Die vlammen kwamen boven dat pand uit. Nou, echt huizenhoog, hoor. Ja. Dat kan je niet, zo, niet voorstellen. Hoe... En ook van daar tot daar. Niet één brandhaard. Nee, echt één zee van vlammen. Een houthandel. Ja. Dat, Dat brandt niet, natuurlijk heel goed. Niet met een straatje water te bestrijden, hoor. Nee. Echt, uh... En moesten u uw huis uit? Nee, we mochten dus niet op straat. We moesten in ons huis. Maar dat wilde ik dus niet, want ik wilde dat dak wilde in de gaten houden. Dus nou ja, oké, okay, dat, dat mocht dan wel. En wat heeft u toen gedaan? Bent u buiten gestaan met de tuinslang? Ja, buiten gestaan met de tuinslang en uh, tot de vonken. Nou, eigenlijk de vonken eigenlijk wel weg waren. Dus het was echt wel één uur kwart overheen. En toen, uh, ja, de politie liep hier weer. Ik zeg, nou kunnen we nu naar, naar bed? Want ja, je kan de hele nacht om blijven lopen, maar dat heeft ook geen zin. Nee. En er was dus, genoeg brand om, om het in de gaten te ja, houden? Ja, daarom. Dus uh, er was genoeg. Uh, er waren heel alert wel, hoor. Dus, ja. uh, dat, uh, maar slapen doe je natuurlijk niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik heb het nog en, en... steeds koud. Volgens... Ja, <laughs> bijkomende schade, de bibliotheek. Ja, die is uh, grotendeels uh, ja, eigenlijk helemaal weg. Had u nog boeken daar? Nee, ik heb mijn eigen boeken. U heeft uw eigen boeken, u, u was geen lid van de bibliotheek? Nee, maar ik ging er wel regelmatig een bladen lezen. En, uh, ja, het is toch prettig uh, in de buurt te hebben, toch, die voorziening? Ja. Doodzonde? Ja, echt doodzonde, ja. Ja. En De brandweer in Laren is vermoedelijk nog de hele dag bezig met nablussen. En de biep en de houthandel staan op instorten. De reddingswerkers van het gestrande schip de Rena bij Nieuw-Zeeland... hebben de klus geklaard. Alle olie uit het schip, dat begin oktober op een rif liep, is weggepompt. En die Bergingsoperatie is moeizaam verlopen. Het was bijna voortdurend slecht weer. Het schip dreigde ook te breken. Er is 350 ton olie in zee gestroomd. En uh, die olie heeft de kwetsbare kustlijn van de Bay of Plenty zwaar verontreinigd. De overige 1400 ton die nog in het schip zat, die is eruit gepompt. Correspondent Robert Portier vertelt dat de hele operatie rond de Rena toch nog lang niet is afgerond. De olie is verwijderd. Nu zijn de containers aan de beurt. Vanaf morgen is een schip met een kraan bezig om de containers één voor één van boord van de Rena te halen. Hij kan er zes per dag verwijderen. Er zijn 1280 containers aan boord. Het kan wel een jaar duren voordat het hele schip is leeggemaakt. En het gevaar is nog steeds niet helemaal voorbij. In één van de tanks onderin het schip zit 60 ton olie. Dat zou dus nog kunnen lekken en nog steeds kunnen aanspoelen op het strand. Maar er is ook goed nieuws. Deze week wordt het strand al geopend. In fases zal het worden schoongemaakt. En dat betekent voor de veelgeplaagde toeristische sector dat de zomer echt van start kan. En dat is geen dag te vroeg, want het is 20 graden en volop zomer. Toch is de economische schade na die ramp vrij groot. In Nieuw-Zeeland wordt nu gediscussieerd over de vraag... wie daar financieel aansprakelijk voor kan worden gesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de waterschappen... moeten worden opgeheven. De taken zouden moeten worden ondergebracht bij de provincies. D66 dient vandaag een motie in... waarin het kabinet wordt opgeroepen met een voorstel te komen... voor die opheffing. En die motie kan rekenen op de steun van in elk geval PVV, PvdA en SP.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 Een jongetje van twee is afgelopen weekend in Den Haag... in een ondergrondse vuilcontainer gevallen. Zijn vader gooide in de Schilderswijk vuilnis weg... maar behalve het vuil verdween ook ineens een jongetje in de container. De brandweer wist de peuter vrij snel uit de container te krijgen. Een brandweerman ging ondersteboven in de container hangen... terwijl die aan zijn voeten werd vastgehouden door collega's. En die ondergrondse vuilcontainer staan sinds een paar weken in de Schilderswijk. De gemeente Den Haag onderzoekt het incident. Cabaretier en schrijver Wim de Bie wordt gasthoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij is gevraagd om van februari tot en met mei volgend jaar een masterclass te geven. Ik dacht dat is een uitnodiging die één keer in je leven voorbij komt, die je één keer krijgt aangeboden, dus dat moet ik doen. En daarna hebben we in samenwerking met Tilburg het onderwerp bepaald. Ik was geheel vrij, maar het wordt dus satire en dat is een gebied waar ik me het meeste thuis in voel. De masterclass van Wim de Bie zal geen grote monoloog worden van hemzelf. Hij zet de studenten aan het werk. We gaan samen dus het begrip satire onderzoeken. In de eerste plaats klassieke satire, dus uh, welke boeken, satirische boeken... nou, dat zijn hele grote, van de Grieken, Romeinen tot nu toe. Dan onderzoeken we hedendaagse satire. Radiotelevisie, kranten, internet over de hele wereld. En het de derde deel is het zelfmaken. Dus er komt een internetmagazine die de studenten zelf gaan verzorgen. Dus het laatste deel heeft zelf satire bedrijven. In Tilburg bekleed Wim de Bie de Leonardo-wissel-leerstoel. En onder andere Jan Terlouw, Joris Luijendijk en Femke Halsema gingen hem voor. <tieden> Het is 13 over 12 nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Fraude met internetbankieren gebeurt steeds vaker via phishing. Bij die methode proberen criminelen hun slachtoffers... bijvoorbeeld wachtwoorden of creditcardnummers te ontfutselen. Italië is erin geslaagd 3 miljard euro te lenen op de kapitaalmarkt... maar de rente blijft hoog. En u hoorde net, Wim de Bie, hij wordt gasthoogleraar... aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat een masterclass satire geven. Dat is het einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Je denkt, de Wat kosten een erkende verhuizen.nl. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zes jaar geleden was het land in Rep en Roer vanwege. Een mus, straks meer in het Mediaarchief. In het Mediaforum documentairemaker en presentatrice Hadassah de Boer... en tv-deskundige Bert van der Weer. Het gaat onder meer over hoe schrijvers het beste aandacht kunnen krijgen voor hun werk. Henk van Straten werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor een kussengevecht... in het tv-motel van Wilfried de Jong. Maar tijdens zo'n gevecht is het best lastig om het over de inhoud te hebben. Waarom kom jij met twee boeken uit? Hey. Nee, dat is oké, okay. okay, Wilfried. Ja. Uh, nou, ik schreef ze tegelijk. Ja. Maar, ja, wat, wat? En er is een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat komt uit Kromenie en heet Gert Bus. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale uit Dit is Radio 1. Lunch. En dan beginnen we met het media nieuws. Nederland krijgt een heuse cyberkolonel. Het ministerie van Defensie is bezig met een nieuwe eenheid... die zich alleen maar bezighoudt met internet. En dan speciaal met de offensieve mogelijkheden daarvan. Het voeren dus van internetoorlogen. Volgens een woordvoerder moeten we bijvoorbeeld denken... aan het uitschakelen van radarsystemen. Dat kan natuurlijk met een bom. Maar in de toekomst dus ook van achter een computer omdat er nog geen regels voor zijn voor militaire operaties in cyberspace... is Defensie nu nog druk bezig met de praktische uitwerking van het plan. Vanaf begin januari gaat cyberkolonel Hans Volmer met zijn eenheid aan het werk. Televisieprogramma's terugkijken, dat kunnen we al een tijdje... maar vanaf vandaag kunt u ook vooruit kijken. RTL heeft de dienst Preview in het leven geroepen... en begint met het aanbieden van de soap go Goede Tijden, Slechte Tijden. Direct na de uitzending van 8 uur kunnen kijkers de aflevering van volgende week al zien uh, van de volgende dag moet ik zeggen. Bij succes volgen binnenkort ook The Bold and the Beautiful en As the World Turns. Bent u zo iemand die dus een cliffhanger niet goed aan kan, dan kunt u voor 99 cent terecht op het videoplatform rtlxl.nl. De redactie van NRC heeft het deze week druk, want er worden maar liefst twee kranten gemaakt. Naast de gewone avondeditie wordt er ook een ochtendvariant geschreven. Die laatste gaat niet naar de drukker, het is nog een test. Nu nog, want hoofdredacteur Peter van der Meers zei eerder al... dat hij hoopt dat een ochtendeditie binnenkort ook in de schappen ligt van de NRC. Wie online bij de overheid terecht wil, kan best een tijdje op zoek zijn naar de juiste pagina. Er zijn namelijk wel zo'n 400 verschillende overheidswebsites. Minister Donner wil daar nu een mes in zetten... In een brief aan de Kamer schrijft hij dat een deel van de sites niet voldoet aan de eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Volgens de minister kan een deel van de sites worden opgeheven. De inhoud van de rest kan worden samengevoegd of ondergebracht bij rijksoverheid.nl. Ja heren, heeft u plaats. Het tv-verspelletje Wie van de Drie draait natuurlijk om het feit... dat je als kijker niet weet wie van de drie nou de echte bakker of politieman is. Maar mensen die zaterdag keken, hoeft helemaal niet meer te raden. De uitzending was dezelfde als die van vorige week. Jan Slachter van Omroep Max, die het programma uitzendt... heeft al gezegd dat de Omroep per ongeluk de verkeerde uitzending... naar de server heeft gestuurd. Voor veel kijkers maakte het trouwens niet uit. De herhaling trok zo'n 700.000 kijkers tegen 950.000 normaal. Chinese journalisten krijgen het steeds moeilijker. Deze week kondigt de overheid daar nieuwe regels aan voor het gebruik van internet. Het belangrijkste punt is dat journalisten informatie die ze daar vinden... niet mogen gebruiken in nieuwsartikelen. Tenzij ze alles zelf nog eens een keer hebben geverifieerd. Bovendien moeten journalisten voortaan tenminste twee bronnen hebben... voor kritische nieuwsberichten. en worden ze verplicht om zelf mensen te interviewen... bij het verzamelen van informatie. Journalisten die de regels schenden, kunnen hun licentie kwijtraken. De Chinese overheid hoopt zo de verspreiding van online geruchten... kwaadaardige tumoren in hun jargon, want zo noemen ze dat daar dus... om die tegen te gaan. Dan gaan we naar Europa en dan ga ik even bladeren. Want de Europese Commissie heeft 600.000 euro beschikbaar gesteld voor een nieuw centrum... dat gericht is op mediapluriformiteit en mediavrijheid. Aan de telefoon is Lucas Josten. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent lid van het kabinet van Eurocommissaris Kroes. En uh, nou ja, die heeft dat geld eigenlijk beschikbaar gesteld. Is het zo slecht gesteld met uh, bijvoorbeeld de persvrijheid in Europa? Nou... Uh... We hebben er gezien dat het wel na een aantal debatten in verschillende lidstaten nodig is uh, meer te doen. En dus uh, hebben we 600 euro toegekend naar een nieuw centrum voor mediapluralisme en mediavrijheid. Precies gaat het over het Europees Universitair Instituut in Florence. En we vullen uh, een goed idee. Dit geld toe te geven om meer academisch onderzoek in dit gebied te doen. Ja. Maar dat betekent dat u uitgaat toch van, het, van, een, van een gegeven dat het met de persvrijheid in sommige delen van Europa slecht gesteld is? Waar dan bijvoorbeeld? Nou, het gaat niet over. De, uh, Bepaalde slecht gesteld tussen bepaalde lidstaten, maar wel dat dus er een verschil is dus tussen verschillende lidstaten. Op de ene kant hebben we zogenoemde European Charter for Fundamental Rights, dus voor grondrechten. Dus we hebben een algemene een, een, een, een grondrecht over mediavrijheid en freedom of expression in Europa. Maar op de andere kant hebben we heel veel verschillende. Um, Wetten, nationale wetten over persvrijheid. Dus daar willen we naartoe kijken. Of eigenlijk is het, het Europese instituut in Florence dat onafhankelijk gaat kijken of welke verschillen er zijn. En mm. dat moet er nog gedaan worden. U, u wilt geen namen noemen hè, van landen? Ik ga geen na namen nee, noemen. Nee, nee, nee. Maar er waren wat incidenten bijvoorbeeld met Hongarije, Italië, kan ik me herinneren. Dat is misschien wel de aanleiding. Eh, dan nog even over die pluriformiteit. Want hoe is het daar dan meegesteld in Europa? Nou, de... Wat er op dit moment gebeurt is, we hebben wel een algemene richtlijn voor audiovisuele media in Europa, dus er wel, op, op één kant is natuurlijk pluraliteit een deel van het Europese uh, project, um, maar op de andere kant zijn er bepaalde regels die in Europa bestaan, zo genoemd de audiovisuele richtlijnen, maar bijvoorbeeld voor printmedia is zeggen, geen algemene re rechtgeving, uh, geen, geen wettelijke uh, geving. En um, daar is natuurlijk ook iets om um, aan te kijken wat, uh, welke verschillende prioriteiten er zijn en of er in algemene regels uh, nodig voor zijn. Ja, ja, u zegt uh, dat onderzoek is echt nodig is. 600.000 euro, dat, dat klinkt een beetje weinig, eerlijk gezegd, voor heel Europa. Dat is goed mogelijk. Dat is 600.000 euro gaat voor het eerste jaar. Maar het project gaat tenminste twee jaar lang duren. En we zullen zien of het meer nodig is of niet. Maar het is wel een goede stap in de richting, denk ik Ja. Maar. En voor dat geld worden dus, heb ik goed begrepen, onderzoekers aangesteld die dat onderzoek gaan doen voor mevrouw Kroes? Precies. Nou, het gaat niet alleen voor mevrouw Kroes, het gaat voor heel Europa. Het ja, gaat een academisch onderzoek onafhankelijk van ons. Ja. Het gaat om theoretisch en toegepast onderzoek. Maar het gaat ook over beleidsstudies. En het gaat over. Ja, waarnemingscentrum in zaken pluralisme. En dat gaat over debatten, over onderwijs, over opleiding. Ja, en dan later ook over de verspreiding van de resultaten in de uitkomsten. Ja, nou dan wachten we daarop met u, denk ik. Dank voor het aan de telefoon komen. Lucas Josten van het kabinet van Eurocommissaris Kroes. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, Precies eh, zes jaar geleden was het land in rep en roer... vanwege een mus, eh, de domino mus was dat. Dat diertje haalde het in zijn kop... om de voorbereiding van Domino D-Day te saboteren. Hij was in de hal in Leeuwarden binnengevlogen... en had alvast 23.000 dominostenen omgegooid. En zijn straf was de kogel... Een storm van verontwaardiging ging door Nederland. Niet alleen vanwege de moord op de bus... maar ook over het journaal. dat als serieus nieuwsprogramma. aandacht besteedde aan dit triviale nieuws. Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Er is gisteren een mus doodgeschoten. neergeschoten omdat hij in half een half van domino D. een recordpoging saboteerde. En nu, een dag later. is er een stroom van verontwaardiging. en woedeopgang gekomen over de dood van de mus. De dierenbescherming stapte woedend naar de politie. De mus is een beschermd dier en mag dus niet gedood worden. En waar ik zelfs bang voor ben, dat is van, ja, waar liggen de grenzen? Je begint met een mus, dat is maar een klein vogeltje waar maak je drukte over. Maar morgen loopt er een kat, schiet je die dan ook dood? En DJ Ruud de Wild is een actie begonnen. Ik kan best wel leven met de mus meer of minder hoor. Maar dat dieren worden afgeschoten van televisieprogramma's, televisieprogramma. Dus ik heb opgeroepen, als je nog meer huisdieren hebt, ratten, bedenk het maar, laat ze dan binnen. Ja, de domino-mus had er trouwens geen invloed op de recordpoging dat jaar. Er vielen ruim 4 miljoen steentjes om en dat was toen een wereldrecord. En de telefoon is Kees Moeilijker. Hij is conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En in die functie ook de beschermheer van deze overleden domino-mus. Dag meneer Moeilijker. Goedemiddag. Hij ligt er nog steeds. Hij staat, en het is ook een zij zelfs, ze is opgezet en hier onderdeel van de collectie, dat klopt. Ja, zijn uw gedachten een beetje bij deze domino vandaag? Het is toch weer zes jaar geleden. Ik, ik, ik wist het nog. En uh, ja, we, we, we hebben het vorig jaar, toen het vijf jaar geleden was... hebben we de, de mus weer even uit, uit, het, uit het depot gehaald... en tentoongesteld met het verhaal erbij. En dat willen we elke lustig weer herhalen. Uh, maar het is goed om er nu vandaag, nu het zes jaar geleden is... ook nog even bij stil te staan. Ja, we lieten een klein stukje horen hè, van de ophef toen. Zelfs het journaal besteedde er aandacht aan, terecht wat u betreft. Um... Nou, het is natuurlijk leuk dat dit soort incidenten gemeld worden. Maar eh, wat mij destijds zo ontzettend verbaasd heeft... is die ophef die erover ontstaan is. Eh, terwijl er op hetzelfde moment natuurlijk... Eh, twintig mussen eh, door auto's eh, om het leven komen... en er honderd tegen het raam vliegen. En daar krijg ik geen haan naar. En als de, als de mus een rat was geweest... was er ook niemand eh, opgestaan en had gezegd dat mag niet. Dus het is heel dubbel. En eh, het, wij hebben toen... Eh, gezien dat er ontzettend veel uh, mediabelangstelling voor dit incident was. En toen besloten om deze wellicht wel beroemdste mus ter wereld uh, voor de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam te bewaren. Ja, eigenlijk heeft u dus ook een beetje over de, over de rug van deze mus een beetje publiciteit uh, gegenereerd voor het museum. Ja, dat wel. Maar aan de andere kant ook uh, publiciteit gegenereerd voor het feit dat het heel slecht gaat met de huismus in Nederland en West-Europa. De aantallen zijn... Uh, in de, in de afgelopen tien jaar uh, meer dan gehalveerd. Uh, wat, wat eens een algemene verschijning was in de stad. is nu bijna een zeldzame vogel te noemen. Ja. Dat, dat gaat over de mus in het algemeen. Nou, daar was inderdaad veel aandacht voor. Zeker hier in Nederland, natuurlijk, maar ook zelfs vanuit het buitenland. Zij, die mus die maakt, begrijp ik, nu deel uit van een heuse tentoonstelling. Hè? We hebben een, een, een, een flinke serie. ...vogels en andere dieren die onder zeer dramatische omstandigheden om het leven gekomen zijn. En dat is inderdaad begonnen met uh, de dominomus. En in de loop van de jaren uh, kennen mensen onze belangstelling voor dit soort gevallen... ...en uh, krijgen we wel eens wat, wat uh, bijzonders binnen. Ja. Wat, wat, wat staat er zo al? Wat is er allemaal te zien? We hebben op dit moment ook uh, de McFlurry-egel. Dat is de egel die uh, een aantal jaar geleden met zijn kop uh, uh, vast kwam te zitten in een ijsbekertje. Ja. En uh, verdronk. Uh, dat zijn uh, dramatische doden en, en deze doden hebben ook al wat, nogal wat, uh, wat ophef veroorzaakt... waardoor de fabrikant van het ijsje uh, de verpakking heeft uh, veranderd, gelukkig. Ja, dat is er één, ja. dus de McFlurry-egel ja. en wat nog meer? We hebben ook nog de trauma-meeuw, die is, die is uh, heel recent. Die is uh, 19 uh, oktober is die uh, in de lucht boven Hilversum tegen een helikopter aangevlogen... waardoor de helikopter een noodlanding moest maken... Uh, die helikopter heeft toen uh, de, het nieuws gehaald, omdat hij natuurlijk uh, moest, moest noodlanden en dat zijn, omdat het gat wat de mail had geslagen met plakband werd uh, gedicht. Mm -hmm. En wij dachten toen van het zou toch wel leuk zijn als die mail ook een, een als die mail bewaard wordt. Uh, er zit een mooi verhaal achter. En die ja. hebben we toen uh, weten te bemachtigen. Een, een heuse tentoonstelling dus van uh, traumadieren zou je kunnen zeggen. Zijn die mail van Eddie Treitel, ligt die daar ook bij u dan? Want uh, Eddie Treitel schoot als keeper van Feyenoord ooit een mail uit de lucht, hè, met een bal. Ja, nou, die is naar het, het, het, het Feyenoord Museum in de Kuip gegaan. Uh, en, en daar wordt nu uh, al jaren over getwisten tussen uh, Feyenoord en Sparta. Uh, waar hij nou thuis hoort. Want hij werd in het kasteel in Sparta werd hij geraakt. <laughs> ja. Ja. En, uh, maar u kon hem niet even lenen voor deze tentoonstelling? Um, wij hebben hem uh, een aantal jaren geleden hebben we hem al een keer geleend... voor een, voor een happening daaromtrend. En uh -huh. hij staat nu op een goede plek. Ja. Zeg maar, u bent nog wel op zoek, want ik las in de Volkskrant een tijdje terug... een, een stukje met u, uh, de, een slachtoffer van een sportwedstrijd. Nou ja, die, die, het gemis aan de, aan de treitelmeel... Uh, dat willen we wel goed maken. Dus mocht er eens een keer tijdens een sportwedstrijd iets uh, geraakt worden... dan, uh, dan kunnen ze me altijd bellen. Ja, nou, uh, iedereen die zo'n ding uh, voor, uh, voor de auto krijgt... want dat kan natuurlijk ook tijdens een sportwedstrijd... of wat dan ook, maar uh, onmiddellijk opne contact opnemen met, uh, met Rotterdam Natuurhistorisch Museum. Uh, dank dat we weer van de telefoon wilden komen. We stonden weer even stil bij de dominomus. Zes jaar geleden speelde dat allemaal. Kees Moeilijker, dank u wel. Graag gedaan. I've been hanging on so long. I've been living on my own, waiting for you. I've been helpless since your girl. Try Dat ze bent Johan. De advocaat, toch? Jan, dat weet jij ja, wel. Ja, we zijn gestopt. Ja, ja. Er waren altijd al veel problemen en zo. Maar goed, goed uh, dit toch? was een mooi liedje van ze Oceans geheten. Zometeen in het mediaforum praten we met Hadassah de Boer en Bert van der Veer. En u hoort al zijn stem: hier is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Voor de kust van Nieuw-Zeeland zijn bergers erin geslaagd om bijna alle olie uit het containerschip Rina te pompen. Dat schip liep vorige maand vast op een rif en dreigde in tweeën te breken. De afgelopen weken is meer dan 1300 ton olie uit het schip gepompt en zo'n 350 ton olie is in zee gestroomd.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 En satiricus en schrijver Wim de Bie wordt gasthoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat van februari tot en met eh, mei volgend jaar de masterclass Satire geven. De Bie bekleedt in Tilburg de Leonardo Wissel-leerstoel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De zon is inmiddels in een groot deel van het land doorgebroken. Alleen in het noordoosten gaat het allemaal wat trager. Het is daar ook nog koud met temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden van Nederland is het een stuk zachter en lokaal kan de temperatuur daar oplopen tot een graad of 9. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond is het eerst overwegend helder, maar later op de avond en gedurende de nacht kan er wederom mist ontstaan. De temperatuur loopt uit een van 3 graden in Zeeland tot min 2 in het oosten van het land. Morgenochtend veel grijs, later op de dag wordt het zonnig. In de zon warmt het op tot 6 graden in Groningen en 9 in Zeeland en Limburg. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Bert van der Veer, regisseur, tv-kenner en uh, programmamaker en uh, presentatrice ook. Hadassah de Boer. Welkom. Laten we even beginnen met het nieuws. Net, uh, we, we, het kwam net nog even voorbij. Wim de Bie he, wordt gasthoogleraar in Tilburg. Hij gaat daar de satire eens onder de loep nemen. dat zou ja, uh, prima, leuk daar. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet zo goed uh, onder welke studierichting dat dan verder is. En ik keek nog heel even gauw hier naar een lijstje... van wie er nog meer gasthoogleraar uh, daar waren geweest. En ik zag, daar staan Tom Hofman, Cox Habbema, nou, Wim T. Schippers... -karls. Maar ik dacht, Bert, ben jij ooit gevraagd? Ja, je schijnt dat meerdere treinen werkzaam te moeten zijn, staat er hierin? in. Dus, uh, Leonardo-leerstoel is het, hè? Ja, maar je moet een soort dubbeltalent zijn. Dus, uh, nou, dat, vinden alle, oh, dat zijn ik van ons allebei. Dus <lacht> wij bieden ons bij deze aan voor de volgende leerstoel. Maar, maar hadden jullie niet gelijk... Uh, oh ja, de Universiteit van Tilburg, dat is die universiteit van die stapel. Is dit allemaal wel echt en zo? Of, uh... Nee. Wat een wantrouwend mens ben je geworden, zeg je. Je doet dit programma te vaak. Ja, om, om positief <lacht> nu in het nieuws te komen, of zo, met via Wim de Bie. Ja. ja, nee, meer, meer ja, maar gewoon... overdien, Wim, is, Wim de Beer is natuurlijk echt gewoon de goede man voor deze baan. Ja, ik ben ook. En hoe meer satire, hoe beter. Want er komt dan ook nog een internetmagazine bij. Ja. Nou, dat zal dan een soort concurrent voor de speld worden... waar ik me ook altijd wel al, uh, mee amuseer. Dus ik, uh, ik vind het een goede zaak. Ik zou die college wel willen volgen. Ja, zeker. Dat, uh, dat afsluitende college, ja, zeker. Ja. ja, ja nou, oké, okay, dus mooi. Dus we zijn blij. En we hoorden hem net al. Hij, hij heeft er heel veel zin in, heb ik het idee. Dan uh, ook iets, iets anders. De, de, de volksland kwam dit weekend met die lijst van 200 machtigste mensen... Van ons land, Bernard Wientjes op nummer 1... Uh, de man van uh, VNO-NCW, uh, Bert van der Veer, is dat een goed lijstje? Heb je nog even gekeken? Ik heb gekeken. Nou ja, er zijn veel lijstjes op, op het ogenblik. Het is een beetje kort. Eind van het jaar is dus niet alleen... Dat, dat je heel veel moet storten aan uh, liefdadigheidsinstellingen... maar ook dat je heel veel lijstjes moet consumeren. Uh, kijk, ik vind wel dat, het, dat het de lijst, want het besloeg veel pagina's... in de Volkskrant, ja. uh, dat dat nog wel een van de meest meetbare is. Laten we het zo zeggen. Ik bedoel, economische macht... of financiële macht of invloed, die is nog redelijk te meten... aan de hand van commissariaten, aan de hand van... Uh, anciëniteit, uh, weet ik veel. Ik heb ook wel lijstjes gezien. Uh, met name die uh, opzij. Waar, uh, geloof ik, twee jaar geleden. Beatrix helemaal ja. bovenaan stond. En nu, nu helemaal verdwenen is. Dan ontmasker je, nou, je jezelf. Maar, maar daar, doen ze, daar doen ze gewoon elk jaar. Daar willen ze gewoon een nieuwe nummer één hebben elk jaar. Heb ik begrepen. Oh ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar om dan die nummer één gelijk weer helemaal. In het Uw weg te vragen. Maar goed, dat, die discussie is al gevoerd. Wat ik wel interessant vond was dat uh, de nummer één, of de, nou, de machtigste vrouw in de Volkskrant. dat was uh, op de zestiende plaats, de rechterhand van Rutte. Die, ja, ja, ja. secretaris van de uh, Algemene Zaken. Die stond bij opzij op vier. Dus zo zie je dat al die. wat, wat macht was, is en hoe het wordt gemeten. dat is natuurlijk in die zin ja, overal verschillend. Ja. Maar wat ik interessant vind aan die Volkskantlijst. Als er dan, is dat je. Eigenlijk, dat vind ik het opvallendste. Dat je ziet dat de, de, ja, de invloed in Nederland... dat dat nog steeds gewoon ten eerste wit is, uh, oud... Man. En masculin. Ja, echt. Wit, oud en ja. man. En maar dat niet verbazingwekkend, toch? Ik bedoel, nee, we maar hebben die je... lijstjes ook niet voor nodig om dat te weten. Nee. <laughs> nee. Nou, maar het is nog wel eens een bewijs van dat het zo is. Je, je zag ook. De nieuwe revue heeft dan zo'n lijstje gemaakt. met, ik geloof, de 25. Media, uh, machtigste. En gisteravond. Uh, Reinhard Oerlemans. Ik weet niet of je het gezien hebt bij. ik Niemand in een kwestie van kiezen. Die uh, niet op die lijst voorkwam. En die dat toch een beetje. Nou, zuur wil ik niet zeggen. Ah, ja, maar misschien wel een beetje. Dat is wel een beetje raar. Dat is ook bijna een statement van de revue. om hem daar niet in te zetten. Want John de Mol stond op één, geloof ik. Ja, maar hij heeft is niet... natuurlijk wel macht. Je moet niet vergeten dat iemand als Reinhard Oerlemans. als hij een programma bedenkt, gewoon met zijn a onder zijn arm weer naar zo'n programmabaas toe moet. En net als jij met je documentaires gewoon moet vragen: mag ik dit alsjeblieft maken? Ik bedoel, het verschil met de mol is dat hij nu een eigen zender te hebben. heeft. de mol heeft om te beginnen met TAP en daarna bij RTL ja. en nu met SBS uh, gewoon als hij zegt: van ja, sorry, maar ik wil dus echt op vrijdagavond om tien uur dit programma uitproberen, dan gaat dat gewoon gebeuren. Dus ja. dat is macht. Ja. <lacht> ja. Maar voor zoveel meer zijn er niet in ja, Nederland. Dus jij vindt eigenlijk wel terecht dat uh, Reinhard niet bij die eerste 25 staat. Nou, dat, dat ligt er een beetje aan wie ik, ik heb ze niet alle 25 in mijn hoofd. Ik, ja, ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik in de programmadirectie van RTL zat en toen was het nieuwe ook met dat soort lijstjes bezig. En er was niks zo irritant als we op 18 staan. Wat was ik, maar ik smeekte ook echt of ik er niet in voor hoefde te komen. Genomineerd zijn in de hele het maar niet weer. Oh, steeds maar laag, laag, dat is een laag. Jij ja, stond op 18 toen. Dus. Ja, dat, nou, gelukkig <laughs> heb ik daar geen geheugen voor, Jurgen. Het kan ook 17 <laughs> geweest hè. Ja. ja. Nou ja, goed. Het is, wat, nog even over de journalistieke vorm. Want het is natuurlijk toch een, een, een, een vormding ook. En het, is, het leest altijd wel lekker weg, zo'n lijstje. Ja, ik heb wel het idee, mensen hebben ontzettende behoefte. Aan die lijsten. Ik, bedoel, het is, ik vind het af en toe ook wel nu het eind van het jaar. Bijvoorbeeld wat met de top 2000 gebeurt, het uitmelken van lijsten. Tot, ja. tot, het begint steeds eerder. Ja, ik vind, het is wel leuk. Maar overal die lijsten, soms word ik er ook wel een beetje. Dat ik denk. Het, het, het wordt ook wel allemaal heel plat. In ja, die dimensie naam bijna. Maar ervan. het wijst je soms Hapbaan ook wel weer op mensen waarvan je dacht... hé, hey, nou, die was die ik even uit het oog verloren. Dat is, wat dat wat is. grappig. Dat dat, ja, dat, dat dat geldt inderdaad ook voor uh, die uh, DG van Rutte. Precies, dat, je denkt van, dat is waar. Nou, nou, nou ja, goed. Nou ja, ik zag op die lijst van de Volkskrant op nummer 200... stond Maria Henneman, die vroeger bij het journaal werkte... en bij ja. de AVRO heeft gezeten... En die, hij heeft blijkbaar nu een eigen bedrijf, een coach, geloof ik, ook allemaal. Ja, waar hele... stond ze zeggen. Op nummer 200, dat is een Nee, maar ik, ik, ik, voel, ik dacht ineens van, hè, uh, Ja, waar is hij gebleven en dat hij ja. dan ineens op zijn huis ja. voorkomt? Zo maar dat die, die coacht volgens mij heel veel uh, ja. toppers en heeft ja. in die zin dus ja. invloed ook. Ja. Het is uh, goud, dit soort lijstje voor uh, redacties van talkshows. Die kunnen het gewoon ja, aan de muur heerlijk. hangen heerlijk. en... Laha, lekker. We, we, we nodigen er nummer 23 wanneer, wanneer, wanneer uit. Wanneer nodig jullie Kastja uit? Die zal, denk ik, niet komen. Nee? Nee, denk ik niet. Maar bij witte man zou je het meteen ik was zeker dat hij al geprobeerd is. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Uh, in Buitenhof ging het uh, uh, zondag over uh, schrijvers. Uh, PF Thoméze zat daar en Henk van Straten. En uh, Thoméze vindt dat je als uh, schrijver uh, niet alles moet doen om reclame voor je boek te maken. Want Straten denkt daar heel anders over. Die zat bijvoorbeeld vrijdagavond bij Motel de Jong met Wilfried de Jong. En uh, deed mee aan een kussengevecht uh, om zijn twee nieuwe boeken daar onder de aandacht te brengen. Had dat een kussengevecht met een schrijver? Uh, nou, het zegt ook wat, vind ik, over, over de programmamakers, over Martel de Jong... dat het dus kennelijk ook steeds lastiger is om gewoon een gesprek met een cijfer te voeren... en dat om, hè, om, om de aandacht op een boek te vestigen. Oh, het is van Wilfried dat de Jong wel bekend dat hij altijd vormen zoekt natuurlijk om, om een beetje de boel op scherm ja, te zetten. Ja, dat is wel waar. Maar goed, het, is, het, is wel een, een, het, het komt wel steeds vaker voor dat, dat het een, een lang gesprek met een schrijver is... Steeds lastiger. Omdat, hè, om voor dat, dat, dat, ja, daar kijken mensen gewoon niet zo makkelijk naar. En dit, wel. Dus aandacht is aandacht. Ja, en, um, ik denk dat het ook gewoon een, een, een, Iets dat het te maken heeft met, met, met de tijd. Dat is, uh, kijk, ik, ik snap heus wel dat het uh, vindt dat, dat, dat, de aandacht weggaat van de, hè, van de echte literatuur en waar het om gaat. Maar kijk, hetzelfde gebeurt toch een beetje in de muziekindustrie. Vroeger dan, dan nam je een album op, daar verdiende je geld mee. Nou, daar is nu niks meer mee te verdienen. Dus moet je op allemaal andere. Manieren als muzikant proberen je geld bij elkaar te brengen. Dat gebeurt in de, in, in, in de literatuur ook een beetje. Kijk, hoe boek, boeken worden tegenwoordig aangeprezen met een soundtrack. Ja. Met een, met een, er zit, een, er zit een, trailer, een trailer, wordt er soms gemaakt. Oh, oh. Er, er hangen affiches, glanzende, glossy affiches in de stad. Ja, nou ja, het is niet anders. Jij schrijft ook wel eens een boek. Ja. Um... <laughs> heb jij wel eens iets gedaan uh, om, om uh, iets onder de aandacht te krijgen? Waar je daarna nou, achteraf dacht, nou ja, wat had ik, had ik dat nou, nou wel... Nou, ik vond. ben niet zo snel van achteraf denken. Dat, dat, dat had ik dat maar <laughs> niet gedaan. Maar ik weet wel dat ik op manuscript, ik geloof vorig jaar of het jaar ervoor, uh, een, een tweepersoonsbed heb laten aanrukken. Mijn, uh, mijn bed-t-shirt uh, en mijn sportbroekje heb aangetrokken. En mij uh, vervolgens beschikbaar heb gesteld aan uh, aanwezig publiek om een verhaaltje voor te lezen. Nou uh, de, ja, dus de, de, gaat op, het gaat wel de, ver, Berat, de opkomst, kom op de, zeg. Ja, maar joh, luister, ik, ik, ik, ik vind. Dat je, schrijvers hebben net zo goed als, als alle anderen een winkeltje. En uh, die willen gewoon verkopen. Maar de opkomst was niet geweldig, begrijp ik. De opkomst viel een tikkeltje tegen, ja. Maar kijk, daar nou stond het als nog een heel stuk vandaag in de Volkskrant... van een schrijfster die ook van alles had gedaan. En, en die zei het enige wat eigenlijk telde, is in de wereldrijd doorzitten. Wat, wat natuurlijk ook niet waar is. Als je niet echt een goed verhaal hebt in de wereld door... of heb je hebt je, nee. Ik had vooral iets, als ik dat nog even kwijt mag... Uh, <lacht> ik zie je kijken dat je naar je volgende onderwerp ja, wilt. Nee, nee, nee. Maar ik had, ik, ik had, ik had zondag... Uh, mijn moeder werd 84, dus ik heb uh, niet gekeken en geluncht. Maar vanochtend toen jullie mij belden, ben ik even naar buiten gaan kijken. Wat een onderwerp voor buitenhoofd zijn. Ga toch snel weg. Ik bedoel, de, de wereld staat in brand. De, de politiek gebeurt er van alles. En dan kom je met zo'n flut discussie aan... over dat de hoge literatuur er niet bij gediend is... om af en toe eens een stunt uit te halen. Ga toch weg. Mevins? Ja. Nou... In dit, ja. We zijn het te vaak eens bij nu je dit ja, zegt, was, denk ik. ja, Het is niet de plek. Ik vind het niet het podium. Uh, voor, absoluut nee, maar het was het ook het nog een keer ontzettend discussie. saai ook. Jongen. Na zes, zeven minuten had ik het ook echt gezien. dat Ik dacht, nou ik kijk uit, want ik moet straks hier zitten... en er iets zinnigs over zeggen. Maar het was echt <laughs> ja. zo'n stompsinnige discussie. Um, jij zei al van, uh, in de muziek heb je het ook. hè. Je ontkomt er dus tegenwoordig eigenlijk niet aan... om een beetje ketelmuziek te maken rondom iets wat je hebt gemaakt. Ja. Uh, van politici is ook wel eens gezegd: hè, moet je nou inderdaad bij Boulevard gaan zitten? Uh, Balken heeft dat een tijdje gedaan, uh, hoofdredacteur, eenmalig geweest van dat programma, werd hem ook verweten. Maar jij zegt eigenlijk: is dat niet zo raar? Nou ja, het, het is een beetje inherent aan, aan, aan de tijd. waarin ook de grenzen tussen het privé en wat de zaak is, ook door, door de sociale media, alles vervaagt en verandert. Nou ja, en als je het dan hebt over politici ik weet dat Berlusconi zo op de lijst staat om over te praten. Als er natuurlijk één iemand uh, gebruikt heeft, de media bespeeld, en bespeeld heeft, dan, dan is hij het wel. Dus ja, ik, ik, ik, ik moet zeggen dat ik het af en toe ook beschamend vind, dat heb ik wel. Wat ik zie, ook in Nederland, ook met, natuurlijk met schrijvers en met politici, maar uh, dat is echt niet meer iets. Je kan de, de klok niet meer terugdraaien. Nee. Je, zei, je noemde hem al even, Berlusconi. Hij uh, blies uh, de aftocht. Uh, trad pas aftocht na het acht uur journaal. Hm. En uh, zond toen een, ja, <laughs> een videoboodschap de wereld in. Uh, waarschijnlijk ook om, om de mensen een beetje bij hem weg te houden. Uh, Bert van der Veer. Ja, wel weer een briljante actie van hem natuurlijk. Ja, nee, Kijk, het is natuurlijk... Als je, als je met ontzettend veel lawaai... En laten we wel weten, Berlusconi weet uh, hoe je lawaai moet maken. Hij had ook gewoon kunnen bellen. Want dat doet hij ook regelmatig. Naar talkshows en nieuws. <laughs> Zelf inbellen. Ja. inbellen <laughs> ja, gebeurde het maar meer in Nederland? Jo, wat lijkt het me toch heerlijk dat we ineens Rutte aan de telefoon hebben tijdens de discussie in Power Witte Man? Maar het, het, het schetst ook wel een beetje hoe de situatie nu is. Namelijk nog steeds enigszins onzeker. De, de grote Italië-deskundige Martin Simek. <laughs> uh, heb ik vorige week op de televisie horen zeggen dat we van Berlusconi nog niet af zijn. Ja, nee, natuurlijk niet. En uh, verdorie, zei hij, zie ik daar gelijk te kunnen krijgen. Ja, zeg, wat krijgen we nou? Ja, Berlusconi, hij bezit denk ik ongeveer driekwart kwart van het medialandschap in Italië. Dus over invloed gesproken. En uh, nou ja, hoe hij zichzelf nu en, alweer aan het terugvinden is. En bespeelt de harten van de Italianen ook door een soort van ja, niet echt weg te zijn, weet ja. je wel. Door een beetje door de achterdeur weg te sluipen. Zodat je eigenlijk denkt van: is die wel weg? Maar Arno Grumberg vanmorgen voor op de Volkshand in zijn stukje, die schreef ook van: hij is eigenlijk door het buitenland nu weggestuurd. Want de Italianen zelf hebben hem voortdurend uh, he herkozen. Jij bent daar pas geweest? Nou, ik, was, ik was in Napels. En et, dinsdag uh, zag ik op mijn telefoon: hij gaat weg, want hij heeft die meerderheid niet gehaald. En ik zat daar. En ik dacht, nou, nu zit, ik zit in Napels. Nu zal het wel het gesprek van de dag worden en mensen nou ja, ik, ik, ik kon het dus, ik, zei tegen, ik moest het zelf vertellen. En er werd een beetje ja, gelaat op gereageerd. Zo zitten die Italianen en... gewoon niet in elkaar. Nee. Ik, ik heb twee jaar geleden voor uh, destijds Omroep Link... een, uh, een programmaatje mogen maken waar ik de talkshows in uh, Italië af ben geweest. Oh, om te God. kijken wat de invloed van Berlusconi was. was. ontzettend van genoten. En als je dan met Berlusconi-aanhangers ging praten... ik bedoel, die mannen wilden allemaal net als Berlusconi zijn. En die vrouwen wilden graag zo'n man als Berlusconi. Dus uh, oh, dat, alleen al in die, in die ja. aard van het volk is die man nog niet vertrokken. Nee. Nee, nou ja, er waren nu dan wel een paar, paar, een klein opstootje in Rome. Mensen die hem voor clown uitmaakten mm. en die op de straat en, opgingen. Maar... En tegelijkertijd is het begrijpelijk dat de rest van Europa of de rest van de wereld blij is. Als die man opgerot is, laten we wel weten. Ja, maar aan, aan de andere kant. kant vind ik dat, dat ja, zeker, maar er is natuurlijk ook door de media van, van gesmuld van de, van de opmerkingen en de dingen. En weet je, en... Ja, maar toen raakte het ons zelf nog niet. En nu opeens ja. is het duidelijk wat ja. de schade is die, uh, he, die hij heeft aangericht. Dat hele hij dat heeft het hele opgedacht. theater wat hij heeft opgebracht. Dus we moeten ons hart nog wel even vasthouden. Want hij schijnt zich toch in de coulissen alweer warm te lopen. Ja. Voor eventuele nieuwe verkiezingen dat hij dan toch ja. weer uh, gooi gaat doen. Nou ja, we gaan dat afwachten. Uh, voor nu bedankt uh, Hadassah de Boer, programmamaker en regisseur Bert van der Veer. TV-kender ook. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. We gaan uh, zometeen de nationale nieuwsquiz aftrappen voor deze week. Gert Bus is de eerste kandidaat, komt uit Kromenie. Het Radio 1 cd van deze week heet uh, Land, of Land misschien wel. Want ze doet tegenwoordig aan Amerikanen. Ik heb het over Frederik Spicht en van dat album My Horse is Crippled. Dan zou het wel Land zijn. <laughs> <laughs> I'm from a town called Bulls Gap, Tennessee. Where my old man used to run whiskey. Squeaked by a timber wreck, Daddy died in jail That's why I'm riding on this never-ending tale I got a gun in my holster and one in my boot For safety I carry some rattlesnake roots The land sounds a cry of water and mud in my mouth, I got a gill that taste of blood. My horse is crippled.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 Dat is een heuse cowgirl. Tegenwoordig Free Spicht begon met I've Got The Bullies. Dat was meer dan twintig jaar geleden. Toen deed ze het ook al in het Engels. Daartussen in heel veel Nederlandstalige. Nu dus weer een Engelstalig album van deze zangeres. Dat album heet Land, denken wij. Want het zal Amerikaans zijn, hè. En daarvan My Horse Is Crippled. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Gert Bus. Die is 37 jaar en komt uit Cromenie. Welkom. Goedemiddag. Um, eigen koeriersbedrijf. We sturen even een koeriertje. Dat is een veelgehoorde kreet. En dat ben jij dan? Ja, ik uh, ben, uh, doe ik de, in Zaandam uh, bij TNT. Uh, een eigen postcode ik, uh, dus alles wat je via internet bestelt, uh, dat bezorg ik. Ja, alleen het punt dat jullie komen dan altijd overdag en dan zijn wij niet thuis... en dan moet je dat toch uiteindelijk weer ergens zelf ophalen. Is dat, kan daar niet iets wat op verzonden worden? Nou ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook uh, dat je een kennisgeving kan geven aan de, aan de buren. Of dat ja. mensen inderdaad hun, hun eigen tijd uh, kunnen afspreken of een later in de week. Ja, maar ja maar Je komt vaak voor dichte de deuren, denk ik, denk ik dan. Maar goed, um, uh, dat is een ander probleem. Dat lossen we hier nu even niet op. We gaan eerst eens even kijken hoeveel je komt in die quiz. Dus we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. En we gaan naar Rome voor de man die zichzelf zo anders zag. Die Italianen kunnen er bijna niet op wachten. Vanavond bood hij zijn ontslag aan. De president consiglio de Silvio Berlusco. 17 jaar hield hij de Italiaanse politiek in zijn greep. Wat hij nu precies denkt en voelt, ik weet het niet. Maar het zal waarschijnlijk niet vrolijk zijn. Het land is nog niet van hem af, gaf hij aan. Sylvia Ben-Busconi, busconi, busconi. Ben -Busconi. <laughs> Ja, hier is vraag 1. Berlusconi noemt zijn aftreden een daad van edelmoedigheid. Hoe heet zijn opvolger? Monti. Mario. Mario Monti is goed. Bijnaam is Super Mario. Vraag 2. Volgens de president van de Nederlandse Bank... moet de nieuwe Italiaanse regering er niet op rekenen... dat de Europese centrale bank in Italië zal, uh, dat zal blijven steunen. De steun is volgens hem uh, niet onvoorwaardelijk... en zal worden afgebouwd als de Italiaanse overheid niet hervormt. Hoe heet de president van de Nederlandse Bank? Pas, weet ik niet. Dat is Klaas Knot. Ja. Hij is ook bestuurslid trouwens van die ECB. Uh, vraag 3. Van 1999 tot 2004 was Mario Monti binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid. Hij haalde wereldwijd het nieuws door een groot bedrijf een boete op te leggen van bijna 500 miljoen euro. Welk bedrijf was dat? Uh, was dat niet Microsoft? Dat is goed. Het was wegens het verstoren van de softwaremarkt met hun besturingssysteem Windows... Vraag 4. Geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik vind het prachtig om te zien dat mensen zo verguld zijn... met iets dat we in films of series of op toneel hebben gedaan. En dat dat, dat dan nu van, van hen is, dat is toch prachtig? Uh, Wim de B? Nee, dat is hem niet. Het was Herman van Veen. Ah. Uh, mensen konden daar uh, bij in Soest de oude theaterspullen opkopen. En daar werd grif gebruik van gemaakt. Vraag 5. De aanleiding van die uitverkoop was de verhuizing van het bedrijf... van Herman van Veen. Hoe heet dat eigenlijk? Uh, de Halakijn. Ja, dat is goed. De grote uitverkoop heeft 8.000 euro opgebracht... en de opbrengst gaat naar Unicef, heeft Herman van Veen gezegd. Laatste vraag. aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie bedoelen wij hier? Dus het gaat om een naam die we zoeken. Uh, als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 1. Sommigen vonden mij wat vlodderig dit jaar... In Leiden heb ik de zak gekregen. Stop. Sinterklaas. De volgende was geweest. Wederom is de jaarlijkse discussie over mijn knechten gestart. En afgelopen zaterdag werd ik weer feestelijk onthaald. Dit keer in Dordrecht. Inderdaad, Sinterklaas. Uh, men vond hem wat uitbundig dit jaar. Vandaar die eerste aanwijzing. En in Leiden is er een hulpsint ontslagen... vanwege het maken van reclame voor een supermarkt. Vandaar. En de politie heeft dus in Dordrecht ook activisten opgepakt... die zwarte biet in verband brachten met racisme. Het is inderdaad Sinterklaas. Je komt op een totaal van zes. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen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 Gerbus, 37 jaar uit Krommenie, scoorde factor 6 net in deel 1 van de quiz. Dus daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als je het niet weet, pas roepen: hier komen ze. Dat is de verkeerde. En dan gaan we nu de goede erbij pakken. Want dan moeten we wel die 90 seconden precies volmaken. Even kijken. Even zoeken. Even zien. Even neuzen. En daar is hij dan: De Nationale Nieuwsquiz. Waar wil de VVD een chip in aanbrengen? Kentekenplaten. Dat is goed. De wetenschappelijk directeur van de VVD pleit voor uh, wat voor munt voor noordelijke Eurolanden? De euro. Dat is goed. In welke wereldstad heeft de politie een sloppenwijk heroverd van drugpers? de Snero. Is goed. Welke presentatrice heeft dit weekend een Ero-Oscar ontvangen? Uh, Oprah Winfrey. Is goed. In welke Europese stad is een gevluchte tbser uit Nederland opgepakt? Parijs. Goed. Minister Oei Rosenthal is gisteren vertrokken naar welk land? Libië. Is goed. Welke minister trekt 70 miljoen uit voor sport in de buurt? Schippers, vanuit welk land is een bemande Soyuz-raket gelanceerd? Kasachstan. Is goed. In welk land is een houtzagerij helemaal verwoest door brand? In welke stad moet ik zeggen? Lage, Noord-Holland. Dat is goed. Wie heeft de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen? Uh, dat is uh, Lewis Hamilton. Is goed. Op welke ziekte kan iedereen zich deze week gratis laten testen bij de apotheek? Uh, uh, dat was uh, trombose. Nee, diabetes. Ja, welke tennissen won dit weekend het masters toernooi in Parijs? Federer. Dat is goed. Boze menigtes hebben in Syrië ambassades aangevallen. Wegens schorsing als lid van de Arabische Watt-liga. Dat is goed. Nederlandse volleybalsters hebben met 3-2 verloren van welk land? Kroatië. Goed. Binnenkort worden duetten van Freddie Mercury met welke andere overleden zanger uitgebracht? Pas. Michael Jackson. Welke voetbaltrainer liet dit weekend weten... niet geïnteresseerd te zijn in een baan bij Ajax? Uh, goed Is goed. Wiens jubileumshow ging gisteren in première... in het De La Mar theater in Amsterdam? Dat weet ik niet. Dat was Ivonnie. Dat Schijnt een goed programma te zijn. Um, volgens mij heel aardig gedaan, hoor. In deel 2 van de quiz. Dat was het eerste deel zat ook al aardig snor. 13 waren er goed. Maal 6 kom je op 78. Dat is een mooie score. Dat is een mooie aftrap van deze week. Daar kan je best tevreden over zijn. Uh, je krijgt voorlopig mee van ons de kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij, de mok en de lunchbox. Die kan dan mee in de auto. Dank je Kijk, tussen de middag een broodje eten en dan toch aan ons denken. En wie weet, bellen we elkaar vrijdag. Want als dit de hoogste score blijft, dan mag ik er ook nog eens een keer 300 euro bij leggen. Dat zou mooi zijn, nou, tot vrijdag dan. <laughs> ja, ja ho, ho, ho, ho. Er komen nog vier kandidaten. We gaan dat eerst even meemaken. Maar uh, wie weet. een goede reis terug naar Kroemenië in ieder geval. Dankjewel. Dat was Gerbus. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. En dan gaat het over die horrorwinter. Er zijn weer mensen. Die kondigen die aan. Het wordt echt een vreselijke winter. Met een hele hoop ellende. Maar is dat ook echt zo? En hoe kan dat eigenlijk? Want we spreken toch ook steeds over opwarming van de aarde. Hoe kan het dan zo koud worden? We gaan het straks horen van Reinier van den Berg. Hopelijk heeft hij de antwoorden. Dat dus zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.